DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Dabos Utrecht tussen Nieuwegein en Knoop het Oude Rijn drie kilometer. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Laten we hopen dat die april een iets mooi weerbeeld heeft... want uh, de laatste paar dagen is het echt... het lijkt wel herfst, hè. hem Zandvoort, muziek. we zitten we natuurlijk aan uw radio. Gekluisterd om te luisteren naar die mooie, oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen Nico Haak, de Chico's... maar nu eerst Marijke Hofland met mijn hart...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 Het deed hem bij de minstens evenveel plezier. Toen riep zij naar beneden, zo prachtig speelt geen tweede. Kom boven en neem mede, die toeter van papier.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 Sluip dan door de struiken naar een veilige plaats Maar helaas kan jij dan niet met me mee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 we gaan door met de onderweg zometeen mankenelers. Ook Mieke Telkamp heb ik staan. maar nu is Johnny en Meri met de taxichauffeur. Ze staan bij station. Dorp gegaan. O, gegaan Oh, kleine jodeljongen Jij hebt voor mij gezongen En jouw liedje bracht mij in gewachten Naar de bergen met hun wondere nachten o, het is als op mijn oren zaad, zilveren klokjes horen Die al jubelen door het belgelend en van over met een en de wonder mee en de wonder merst al die pracht. Branden... Rengel overal Het liedje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 Je rimpelt van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze trachten. Altijd een brood van vreugde.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 is geen pop en ook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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben een stem ook nog kwijt. Voer geef me eerst maar een droppie, dan zing Ik heb een koppie van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou? Zoals een vroegere tijd. Ja, voor mijn je me licht licht je licht mij een melodie. Ik heb maar heel weinig tijd en ben een deed. stem ook nog kwijt. Geef me eerst zing, maar een dropje, dan zing ik even een kop nu van. Ik hou zo van jou, dat is toch wat zing, jij hoorde nou? Zo'n moederlijkheid. Straks zal de zon weer steken.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 Die ons dan ziet, toch subiet, subiet, om op te, te schieten Daarom gaan we in ons eigen belang, maar naar de, de nood uitgang is mezelf bewaard, mezelf raad, maar al te vaak, om op te schieten. schieten Zeg hebt u ons vee, u ons te, op uw tv, op of visite Als we, Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan, dan je toestel cadeau daar is een apparaat, zo apparaat. maar toch niet staan. Om op te, te schieten, schieten, schieten. Schieten, schieten, schieten. schieten. schieten. schieten.